Vijf uur door meegens met het NOS-journaal. Het Griekse kabinet steunt unaniem het voorstel van premier Papandreou... om een referendum te houden over verdere EU-steun... en een reddingspakket voor de euro. Dat zijn regeringswoordvoerder vannacht... na afloop van een zeven uur durend kabinetsberaad in Athene. In de politieke en de financiële wereld is met verbijstering gereageerd op het voornemen. Een referendum zou het akkoord dat de Eurolanden... sloten over de steun aan de Grieken op losse schroeven kunnen zetten...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 Het weer, de regen trekt naar het noorden weg vanuit het zuidwesten, klaart het wat op. In de ochtend is het bewolkt en mistig, maar geleidelijk breekt de zon door. En dan wordt het vandaag 14 graden in het noorden en 17 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Al wakker, met Kamran Oela en Ingeloes Stol. Een andere dag, dat is het. Goedemorgen, het is woensdag 2 november 2011. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland. Tot hier vlak om de hoek, komend u, hoort u. Een kritische geest over de klimaatconferentie. Onze eigen verslaggever Pieter van der Kruk, die ontbijt in het nieuwe Sinterklaasmuseum. En herdenken we Theo van Gogh, die precies zeven jaar geleden werd vermoord. Maar we beginnen met iets anders, want het is vandaag een behoorlijk trieste dag voor alle fans van de strippenkaart. Vandaag is de allerlaatste dag dat we het papiertje kunnen laten stempelen in trams of bussen. De opvolger is natuurlijk de OV-chipkaart. Chris Vonk van de reizervereniging Rover vindt het doodzonde dat de strippenkaart verdwijnt. En dit uur zit hij bij ons in de studio van Nu Al Wakker. Meneer Vonk, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we gewoon even bij u beginnen. Hoe lang bent u al actief bij Rover? Ik ben al ruim 40 jaar actief, uh, even lang als uh, Rover bestaat. En, en wat doet Rover precies? Kunt u het even uitleggen? Uh, Rover is een uh, consumentenorganisatie voor gebruikers van het openbaar vervoer... Uh, dus dat is eigenlijk het hoofddoel uh, om te zorgen dat de reiziger zo prettig mogelijk met het openbaar vervoer kan reizen. En we proberen het openbaar vervoer zo zoveel mogelijk te promoten ook. Uh. Ja, wat voor acties hebben jullie gedaan? Uh, nou, de acties bestaan over het algemeen uh, in het overleg met de diverse instanties, uh, diverse overheden en vervoerbedrijven om uh, ervoor te zorgen dat je zo lekker mogelijk uh, je eigen kan bewegen in het openbaar vervoer. Dat is onze belangrijkste item. We zijn net dat je het doodzonde vindt dat de strippenkaart verdwijnt. Klopt dat? Uh, ja, wat, we het liever gehad uh, dat er twee systemen naast elkaar gebruikt werden. En het papier, uh, kaartje en uh, de OV-chipkaart uh, naast elkaar. De OV-chipkaart op zich is wel goed. Uh, het is weer een verbetering ten opzichte van de strippenkaart. Want met de OV-chipkaart kan je gewoon door het hele land reizen. Ja. Uh, zonder, en heb je maar één, uh, één, papier, één uh, plastic kaartje nodig. Uh, met de strippenkaart was dat, kon je, die kon je niet op de trein gebruiken. Dan moest je toch weer een apart kaartje hebben. En dat is in ieder geval een verbetering. Maar voor een aantal mensen die alleen maar met je stippenkaart reizen... is het toch makkelijker vaak om uh, gewoon nou, met de, de papieren kaart te, te blijven reizen. Hebben. Allebei, ja. ja nou, daar gaan we het straks ook verder met u hebben. Nog even 40 jaar al bij Rover. Wat uh, is nou het absolute hoogtepunt van de afgelopen 40 jaar? Uh, het hoogtepunt is uh, wel de grote verbetering uh, die er heeft plaatsgevonden... bij uh, de Nederlandse spoorwegen. Uh, die uh, van een echt gesloten overheidsbedrijf... Uh, toch uh, wel wat meer open is geworden en uh, veel makkelijker uh, uh, toegankelijk is... om een aantal verbeteringen te bereiken. Het gaat wat traag, het blijft een beetje een ambtelijke organisatie... zoals dat er vaker is met allerlei mm -hmm. ex-overheidsbedrijven... Ex maar het gaat wat dat betreft een heel stuk beter. En daar waar je vroeger altijd voor een gesloten deur kwam... Uh, staat nu de deur in ieder geval altijd open voor overleggen. Dat is wel belangrijk. En waarom gaat uw hart nou zoveel veel sneller kloppen als het gaat over OV? Uh, ja, nou, dat zit mij helemaal. Dat weet ik ook niet in mijn genen. Dus, ik ben uh, voor echt een uh, heel groot openbaar vervoergebruiker. En uh, ik vind het gewoon uh, lekker om met het openbaar vervoer te reizen. Je hebt uh, geen uh, parkeerproblemen. Als je in de trein zit, uh, kan je lekker, lekker rustig altijd nog eventjes wat lezen. En uh, het is altijd leuk om naar buiten te kijken. Uh, dat, uh, U heeft ook geen auto, heb, begrijp ik Ik uit heb geen woorden. auto, nee. Uh, ik ben, uh, je hebt helemaal geen last van. Minder last van stress. Ja, die wel eens een keer stress hebben en met name afgelopen. Op de winters heb je dat wel gehad, maar uh, hoe heet het? het is altijd een prettige manier van reizen. Nou, straks praten we verder met u over die strippenkaart... die uh, ergens in 1980 volgens mij werd geïntroduceerd. Het is uh, inderdaad uh, in het uh, najaar van 1980 kwam de strippenkaart uh, nou, in gebruik. We gaan in Nederland. straks even kijken, een historisch blikje met u uh, daarop gooien... hoe dat toen allemaal ging. En we gaan natuurlijk ook vooruitblikken op die OV-chipkaart... en hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan. Chris Vonk van uh, Rover. Het is zes minuten over vijf. U luistert naar Nu Al Wakker... Op Radio 1 en terwijl het grootste deel van Nederland slaapt... rollen de ochtendbladen alweer van de persen. En wij nemen ze alvast even met u door, te beginnen met Spits. Ja, we blijven bij het OV en gaan we straks ook met Chris vonk onze studiegast over doorpraten. Want spoorboekloze reizen per trein laat tot uiterlijk 2020 op zich wachten... schrijft de gratis OV-krant. Het met, wat staat voor elke 10 minuten... een trein zou voor 2012 al worden ingevoerd op de lijn Eindhoven-Amsterdam. Nu blijkt dat het spoor nog lang niet klaar is voor het systeem. Er moet nog het nodige gebeuren, zegt NS-woordvoerder Edwin van Schermburg. Verder zegt hij, ProRail en NS willen geen concessies doen aan de kwaliteit voor de reizigers... en die is op dit moment nog niet te garanderen. Hiervoor zijn onder meer nog diverse extra werkzaamheden nodig. Ook een verhaal over de frauderende hoogleraar Diederik Stapel in Spits. Hij is volgens de krant niet de enige. Eerder was er René Dijkstra. Ook in Zuid-Korea en Duitsland zijn er dubieuze wetenschappers geweest. Zo kon de Duitse natuurkundige Jan Hendrik Schön de Nobelprijs bijna ruiken. Maar dat viel, hij viel net op tijd door de mand. Spits concludeert dat Stapel niet de laatste academische fraudeur zal zijn. Syrische Nederlanders gaan vandaag aangifte doen tegen de ambassade van Syrië. Dit schrijft Dagblad de Pers. De activisten worden bedreigd en denken dat de ambassade erachter zit. Zo werd het Arab Filmfestival verstoord... en een ander uh, lid die werd weer telefonisch bedreigd. In de pers ook een verhaal over India. Sportief stelt het land er niet best voor... en toch wil de hele sportwereld zaken doen met het land. Hoewel het land op plek 160 staat op de FIFA-ranglijst... hoopt de voetbalbond dat India een serieuze kandidaat is... voor het WK in 2026. Ja, en tot zover de kranten die op dit moment uh, worden gedrukt... en straks weer op de deurmat vallen. Straks gaan we het hebben over koningin Beatrix. Die is op dit moment in uh, Curaçao. En hoe zal het haar daar vergaan? We spreken natuurlijk ook weer over die strippenkaart. Want vandaag is het de allerlaatste dag... dat er nog kan worden gereisd met de strippenkaart. Maar het is iets na vijf en zoals u van ons gewend bent... muziek van eigen bodem. Gisteren had hij zijn jubileum in Carré. Hij zit alweer 35 jaar in het vak. Het is Herman van Veen. Alsof het vanavond is. Ben verkleed als dame, want er komt een heer en die houdt ervan. Om met mij te schakelen. Doe ik de gordijnen dicht, want meneer wil daarna met me slapen. Alsof het avond is. Ben verkleed als jongetje, want er komt een vrouw en zij houdt ervan. Om moedertje te spelen dicht, want ze wil me instoppen en streven. Alsof het avond is. Alsof het avond is. Eén keer bellen klant, twee keer bellen stamgas, drie keer bellen vrouw. Eén, twee en één, twee, drie, vier bellen. Dat ben ik. Met de krant. De slaaf, want er komt een baas en die houdt ervan om mij af te plaffen Doe ik de gordijnen dicht, want hij wil me daarna met zijn kussen straffen alsof het avond is Ben verkleed als Eva, want er komt een vent en die houdt ervan om mij aan te kleden Doe ik de gordijnen dicht, want dan wil hij voor me bidden alsof hij Hemel van Veen alsof het vanavond is. Koningin Beatrix is druk bezig met haar rondreis door het Caribisch deel van het Koninkrijk. Gisteren vloog ze van Bonaire naar Zonnig Curaçao. Samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima brengt ze een tweedaags bezoek aan het eiland dat sinds vorig jaar oktober zelfstandig is. Op het programma staan vele ontmoetingen gepland, onder meer met de gouverneur en met premier Gerrit Schotten. Lisette Wellens, verslaggever van de wereldomroep is ook op Curaçao. Goedemorgen. Want nacht zelfs voor mij. Ja, voor jou is het daar nog uh, nacht inderdaad. Hoe is de koningin ontvangen? Nou, heel positief. Ik kom er, ik kom er net vandaan. Uh, we zijn net uh, op het Brionplein uh, met z'n allen aan het feesten geweest... Uh, omdat zij op het eiland is. En uh, nou ja, in tegenstelling tot wat er afgelopen dagen op, uh, op de andere eilanden is gebeurd... was het hier eigenlijk heel erg positief. Uh, er zijn vanochtend wel wat mensen geweest met spandoeken... maar dat waren ongeveer twintig... Dus dat was goed te overzien. En uh, nou ja zojuist was het echt één groot feest. Uh, blank, zwart, alles door elkaar. Uh, er werd uh, zowel lang leefde koning ingeroepen als het Curaçaoische volkslied gezongen. Dus iedereen was eigenlijk heel blij dat uh, Beatrix bij ons is gekomen. Ja. Dus haar de majesteit, uh, dus zeer geliefd op Curaçao. Maar Nederland als land zelf doet men niet, hè? Ja, wat minder op dit moment. <laughs> ja, want wat, wat, doen, wat doen we eigenlijk fout dan in de ogen van de bevolking? Nou, in de ogen van de bevolking, op dit moment is het zo dat je een uh, deel van de bevolking hebt wat een beetje pro-Nederland is en een deel wat anti is. En de huidige uh, politieke situatie is zo dat de regering eigenlijk een beetje tegen Nederland uh, is. En uh, ja, meer de banden met Amerika en uh, Venezuela opzoekt. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje het gevoel wat onder de bevolking leeft. Van nou, ze hebben al lang genoeg van alles en nog wat geregeld hier, uh, laat ze nou maar, maar oprotten. Maar zo makkelijk gaat het natuurlijk niet. En af en toe moet Nederland uh, toch eventjes uh, ja, Curaçao een beetje op de vingers tikken. En dat wordt uh, niet echt gewaardeerd. Want, want je hebt het over, over op Brazilië. Zouden ze liever andere landen zien? Ja, Venezuela had ik het over. En, uh, en eigenlijk Amerika. Dat zijn toch de landen waar onze huidige premier, meneer Schotten, ja, vaak naartoe gaat. Uh, veel uh, ja, gesprekken mee voert om die banden een beetje aan te halen. Want ze hebben zoiets van, nou, Nederland hebben we nou wel lang genoeg gehad. We zijn uh, een zelfstandig land binnen het koninkrijk. En we moeten eigenlijk uh, onszelf zo zelfstandig mogelijk zien te presenteren. En Nederland moet eigenlijk nu maar een keer ophouden met, uh, met dat bemoeien. Dus... Nu gaat de koningin ook een, uh, de premier ontmoeten, Geert Schotten, die behoorlijk onder vuur ligt. Wordt daar nog uh, ook door de bevolking over gesproken? Vindt men dat raar dat ze juist met hem gaat praten? Nee, het is echt, ja, hij is toch ons minister-president. En uh, het is toch belangrijk dat hij uh, als gezicht van ons volk ook de koningin ontvangt. Hij zat net op het uh, Brionplein, waar dus heel veel grote festiviteiten waren... zat hij tussen uh, prins Willem-Alexander en de koningin in. Kijk. Dus uh, het is volgens mij helemaal goed gekomen. Ze waren vanochtend ook uh, ja, heel positief. Zonder stropdas, zonder jasje uh, zat hij daar tussen, tussen onze uh, ja, koninklijke familie in. Dus volgens mij... Uh, een hele relaxte sfeer. Ja, heel relaxed, ja. En wat staat er nu voor de rest op het programma van de koningin in Curaçao? Nou, morgenochtend gaat ze naar een... Uh, ja, een beetje een armoedige wijk hier, Seroep Fortuna heet die wijk. En daar gaat ze kijken naar een wijkverbeteringsproject. Uh, want daar zijn ze bezig om die wijk echt gewoon een beetje ja, op te kalefaten. Eigenlijk een beetje zoals de vogelswijken bij ons in Nederland uh, zijn geweest. Uh, dus daar gaat ze morgen naartoe. En uh, ze gaat ook naar uh, ja, het westelijke deel van het eiland. Waar uh, ook een groot deel van de bevolking woont. Maar die komt vanavond niet bij bij de festiviteiten in de stad. Dus die gaat ze morgen, morgenmiddag even begroeten. En uh, er wordt een uh, plakket uh, onthuld morgenavond uh, hier in de stad. En daarna mag ze even een lekker drankje gaan doen met de gouverneur. En dan vertrekt ze op zondagochtend weer naar Sint Maarten. Dus dan is het alweer voorbij hier op Curaçao. Ja, ze gaat dus ook naar Saba, Sint Maarten in Sint Eustatius. Zijn ze daar ja, ja. goed voorbereid op haar komst, denk je? Ik ben er vorige week geweest en ik heb echt van alles en nog wat gezien. Uh, op Sinterstatius is een, uh, ja, een dagopvang voor, voor bejaarde mensen die uh, ja, echt helemaal uitkijken naar de komst van, uh, van koningin Beatrix. Hebben vroeger uh, koningin Juliana gezien en zijn nu echt uh, helemaal uh, ja, blij dat, uh, dat er nu weer een koningin komt. Uh, dus die hebben liedjes gedaan en uh, liedjes bedacht en schilderijen gemaakt en weet ik veel wat allemaal nog meer. Uh, op Saba was ik bij een groep vissers die iets minder enthousiast uh, zijn. Uh, de koningin komt daar kijken naar de verbouwing van de haven op het eiland. En uh, de, de vissers daar hebben ze iets van, ja, laten we maar komen. Maar die verbouwing die werkt eigenlijk helemaal niet voor ons. Dus uh, ik ga mijn boter niet voor verpoetsen. Het, uh, het is leuk dat ze komt. Maar ja, die waren wat minder enthousiast. Dus er zijn wel wat verschillen tussen de verschillende eilanden. Nou, op Curaçao is het in ieder geval toch wel een groot feest... als de koningin er is, Lisette Wellens. Bedankt voor je toelichting. De koningin brengt vandaag de verschillende bezoeken op Curaçao... en vertrekt daarna naar Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Het is 16 minuten over vijf. U luistert naar Nu al Wakker op Radio 1. Straks gaan we het verder hebben met onze studiogast over de strippenkaart. En dan gaan we ook eens vragen wat moet ik nou doen... als ik nog heel veel strippenkaarten over heb... en uh, die vanaf vandaag niet meer kan gebruiken. Maar eerst gaan we het hebben over de aarde die opwarmt, want dat weten we allemaal inmiddels wel. Maar de grootste boosdoen daarvan is CO2. We zouden daarom allemaal klimaatneutraal moeten leven zodat de uitstoot afneemt. Vandaag wordt hierover gesproken op het Klimaatcongres 2011. Maar heeft het wel zin om de uitstoot te verminderen? De Chinezen stoten bijvoorbeeld jaarlijks veel meer CO2 uit dan wij hier proberen te compenseren. Een van de sprekers die gaat uitleggen dat er meer onder de zon is dan alleen CO2 en het broeikaseffect is Marcel Krook, auteur van het boek De Staat van het Klimaat. Meneer Krook, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hoopt u vandaag voor een discussie over het huidige klimaatbeleid op gang te brengen? Nou, ik hoop vooral. Um inderdaad uh, dat er, uh, uit te leggen dat er meer onder de zon is dan CO2. Dus ik denk dat uh, de sterke focus op CO2, die ook uit het programma van het congres uh, blijkt... dat het, um, ja, het is heel succesvol is geweest in de zin van dat iedereen nu bewust is van uh, de CO2-toename... dat we daar iets aan moeten doen. Maar als je kijkt naar het werkelijke klimaat buiten... dan wordt dat door tientallen factoren, deels natuurlijk, deels uh, door menselijk... Maar zoals? Uh, noemt u een aantal? Nou, bijvoorbeeld een aantal uh, menselijke factoren uh, waar je minder over hoort zijn aerosolen, dat is de luchtverontreiniging. Uh, de, de, de meeste luchtverontreiniging leidt overigens tot afkoeling, dus dat compenseert deels de CO2. Dus, uh, dus je kunt ook niet zeggen dat uh, als je de luchtverontreiniging weghaalt, zou je nog meer opwarming kunnen krijgen. Maar het is wel een, een, een, uh, een menselijk effect op het klimaat. Maar een andere belangrijke is veranderd landgebruik. Dus het Nederlandse landschap is ook sterk veranderd. Um, en we weten eigenlijk helemaal niet wat die verandering van het landschap voor, uh, voor invloed heeft op het klimaat. Dat is dus zeker voor Nederland is dat onvoldoende onderzocht en ook wereldwijd. Hm. Maar hoe zit het nu met die opwarming van de aarde? Wordt het nou steeds erger of is het nu gestagneerd? Uh, het is de laatste tien jaar absoluut gestagneerd. En uh, het, is, het is eigenlijk is het nu een hele interessante tijd omdat. Het, het nu algemeen erkend wordt in de klimaatwetenschap dat die stagnatie is opgetreden. En men komt nu eigenlijk massaal met, met verschillende hypotheses van hoe, hoe, hoe is dat nou te verklaren. En dan zie je dat in die klimaatgemeenschap men totaal niet, ja, men, men is totaal nog niet over eens. De een zegt, het zijn die aerosolen, die luchtverontreiniging, is veel meer luchtverontreiniging, dat compenseert deels. De ander zegt, het zijn de oceanen. Een derde zegt, het is de zon. Een vierde zegt, die warmte is diep in de oceanen weggedoken. En, en, en ja, dat is, dat is nu in volle gang. Maar dat geeft allemaal weer aan, CO2 is tien jaar lang doorgestegen en de opwarming is gestagneerd. Dus blijkbaar zijn er andere factoren dan CO2 die, uh, die, uh, bepa die ook uh, van invloed zijn. Nou, dat gaat u vandaag ook allemaal vertellen tijdens dat klimaatcongres. Wat is eigenlijk het doel van zo'n dag, van zo'n bijeenkomst? Um, nou, ik kom er zelf voor het eerst. Maar uh, dit, uh, dit is dus vooral bedoeld um, om uh, ministerie en lokale, dus uh, uh, klimaatbeleidsmakers bij gemeenten en provincies en waterschappen, om die dus uh, met elkaar te laten brainstormen. En wat ik begrijp is dat het ministerie heel graag wil dat uh, op lokale schaal wordt uh, meegewerkt aan die uh, nationale CO2-doelstellingen. Maar ik, ik, het valt mij dus op in het programma ook. en ook, Ik zat ook in de jury van een, het beste klimaatidee. Dat is een, een prijs die ze ook zullen uitreiken. En dan zie je dat al die inzendingen gaan eigenlijk over energie. Ja, want energie dat maar dat is ook hot op dit met... moment toch? Helemaal. Ja, want dat heeft te maken met die, met die sterke focus op CO2-reductie. En, het, en er zijn natuurlijk ook Europese doelstellingen voor CO2-reductie en ook voor duurzame energie overigens. Dus je ziet, je ziet nu eigenlijk dat alle aandacht zich daarop richt. Maar ik, ik wil dus een beetje een soort bewustwording creëren van... ja, maar er is meer onder de zon dan, dan alleen CO2. Een mondiaal klimaatprobleem en lokaal, dat gaat toch niet samen? Eh... Um, Oh ja, het is een beetje de kwestie van uh, helpen alle kleine beetjes nou of helpen alle kleine beetjes nou net niet. <laughs> Ik ben een beetje bang, mijn persoonlijke mening is dit, um, de, dat in dit geval de, de alle, kleine beetjes helpen, niet, uh, alle kleine beetjes niet helpen. Nee? Uh, China, China groeit zo ontzettend hard op dit moment om, om een voorbeeld te geven. De jaarlijkse toename van CO2-uitstoot in China is net zo groot als de totale CO2-uitstoot van Duitsland. Dus stel je voor dat Duitsland zijn doelstelling voor 2020 haalt en, uh, en de, de reductie in CO2 uh, van 20% reductie haalt. Nou, inmiddels hebben we dus tien keer Duitsland erbij gekregen in China. Maar roept daarmee ook de Rijksoverheid en al die lokale overheden die betrokken zijn bij het Klimaatcongres op... om te stoppen met allerlei initiatieven en te stoppen met uh, daar geld in te pompen? Want het heeft toch geen zin. Nou, ik weet je, ik, ik, ik, ik, ik, bedoel, ik ben misschien een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik vind het heel erg leuk dat ik uitgenodigd ben. Maar ik, ja, weet je, mensen zien mij als een scepticus. Ik zie mezelf gewoon als, vooral als een onderzoeksjournalist... die gewoon vijf jaar lang hier uh, dag en nacht aan gewerkt heeft. Uiteindelijk dragen de initiatieven niet heel erg bij aan oplossing van het probleem. Um, nee, maar goed, jij, zegt, jij noemt het de problemen. Nee, en ik vraag me dus af of het, of het zo'n groot probleem is. Nou, ja, nou zo, u heeft in ieder geval een, uh, laten we zeggen, een uh, behoorlijk koele blik op dit uh, verhitte debat. Meneer Krook, bedankt uh, voor uw toelichting. Hij spreekt vandaag het klimaatcongres in Utrecht toe. Een trieste dag voor alle fans van de stripperkaart. Vandaag is de laatste dag dat we het papiertje kunnen laten stempelen in de tram of in de bus. De opvolger is natuurlijk de OV-chipkaart. En Chris Vonk is van reizigersvereniging Rover. Hij zit bij ons deze ochtend in de studio. Nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. Um, we gaan zo met u hebben over wat hij dan precies vandaag gaat doen... of u zelf nog een stempeltje gaat laten zetten. Maar laten we even terug aan de tijd. In 1980 werd de stripkaart ingevoerd. Hoe ging dat toen? Uh, ook met de nodige problemen. Ik heb, uh, wij hebben toevallig, omdat we 40 jaar bestaan... even 40 jaar teruggekeken in ons blad De Reiziger. En hebben we een stukje gekeken over de invoering van de strippenkaart. Ook dat ging met dezelfde problemen gepaard... als het nu met de ov chipkaart ging. Hij werd niet in heel Nederland tegelijk ingevoerd. Uh, in delen van Nederland. Zodat je op de andere... ene keer kon je wel de strippenkaart gebruiken. De andere keer moest je weer met andere kaartsoortjes reizen. Uh, het grote probleem met de strippenkaart... was dat mensen moesten wennen aan het feit... dat als je instapte altijd één strip ongebruikelijk, dus eentje over moest slaan. Daar zijn de mensen eigenlijk ook nooit echt aan gewend, natuurlijk. Buitenlanders zag je altijd nog gewoon één streepje stempelen. En uh, hoe heet dat? Uh, ja, ook dat was een geweningsperiode. En er, was, en er ook werd ook gelijkertijd een tariefverhoging ingevoerd. Dus mensen vonden het ook allemaal vervelend. Dus eigenlijk ieder jaar weer, hè? Dan hoorde je weer, dan ging je weer uh, 30, 40, 50 cent omhoog. Ja, ja, ja, ja. En dat heb je nu ook. Elk jaar gaat die wat omhoog, natuurlijk. Maar je juist het minder, want het stond ja, ja, vroeger ja. gewoon bovenaan, boven links of rechts. Het ja, ja, ja. En ja, nou, maar je het helemaal niet meer, want nu zie je helemaal niks meer op die kaart. Ja, je kan als je in en uitstapt, gauw kijken op de kaartlezer wat je saldo nog is mm -hmm. en wat je gebruikt hebt. Dus dat lukt wel. Maar als je, als je dan terugkijkt, zie je dat eigenlijk de problemen... die zich nu met de OV-chipkaart uh, voordoen... met de strippenkaart 30 jaar geleden er ook waren. Dus er is ook goede hoop voor de OV-chipkaart? Ja, dat wel. Hij verbetert ook gelukkig steeds uh, verder door. Zijn we nog steeds in overleg met uh, al diverse consumentenorganisaties... met de vervoerbedrijven, met het ministerie van Infrastructuur en Milieu... om te komen dat er steeds meer mogelijk wordt met die kaart. En dat het ook steeds verder verbeterd wordt natuurlijk. Want er ja, doen zich nog steeds een aantal kinderziektes... Voor. Ja, maar vandaag dus de allerlaatste dag van de, van de strippenkaart. Gaat u hem missen? Uh, ik niet, persoonlijk niet, want ik gebruik hem al een tijd niet meer. Uh, ik heb nog één strippenkaart waar nog één stripje op staat. Nou ja goed, die ben ik kwijt, dat ene stripje, want die kan ik toch nergens meer voor gebruiken. Maar voor de rest uh, reis ik al een paar jaar op de OV-chipkaart. Uh, en dat geeft wel heel veel uh, reisgemak, dat wel. Er komt trouwens ook een vraag over binnen. Welte mevrouw net in uit Roemond. En die zegt, wat moet ik nou eigenlijk doen met mijn overgebleven strippenkaarten? Nou, gauw vandaag helemaal opmaken. Dus <laughs> maar dus dan Roemont moet je, wel even, moet je, wel, moet je wel even gauw naar de provincie Noord-Brabant naartoe. Want Roermond ligt natuurlijk al Limburg. En uh, daar kan je hem vandaag nog gebruiken. En dan is het gewoon afgelopen jaar. Ja, je kan al een paar maanden. Is bekend uh, dat, uh, dat, ze, dat hier overgaat gaat op de OV-chipkaart. Dus dan nou, had je toch het beste ze kunnen opmaken. En, uh, maar ja, helaas, het is afgelopen. Je krijgt er niks voor terug. Maar stel je vindt straks echt een stapel, dan is dat gewoon dikke pech. Het is dan niet zo dat het dikke golde. pech uh, nee, uh, maar ja ik denk ook niet dat er heel veel mensen zijn die hele stapels uh, strippenkaarten op uh, ergens hebben liggen. Dus. Ach ja, misschien wordt het ook nog een collectie site. Ja, wie weet. Ja. <laughs> Ik kan er veel meer geld voor vragen. U had het net dat jullie van Rover graag de OV-chipkaart en de strippenkaart samen in een soort combi zouden willen zien. Hoe ziet dat eruit dan? Uh, nou, gewoon dat je hem normaal allebei zou kunnen gebruiken natuurlijk. Uh, en dat is helemaal zo moeilijk niet als je uh, met, het, met een bus of met een tram reist. en de metro is het, uh, wat moeilijker. Dan zou je gewoon je stripkaart altijd nog kunnen gebruiken natuurlijk. Door gewoon uh, bij de bestuurder te laten afstempelen. En die bestuurder heeft toch een stempel. Want als je losse ritjes verkoopt moet je ze ook stempelen. Maar van dit plan waren ze niet overtuigd? Nee, je hoort het. De ov chipkaart die eigenlijk altijd was bedoeld als gemak voor de reiziger... zo is het altijd naar voren gekomen... is op een gegeven moment eigenlijk gemak voor de vervoerbedrijven geworden. Want de vervoerbedrijven weten nu precies hoe je reist. En het belangrijkste voor hun is dat ze daarmee ook altijd hun eigen deel van het geld krijgen. En daar is het eigenlijk het meeste om te doen. Uh, vandaag is dan de allerlaatste dag. Gaat hij nog iets uh, symbolisch doen? Uh, dat gaan we morgen doen. Uh, morgen is dus, uh, dan gaan we naar uh, Amersfoort toe. Daar zit uh, TransLink System. Dat is de organisatie die alle... Uh, geld verrekend, uh, ja. wat met de chipkaart gebruikt wordt... en die ook de chipkaart namens de vervoerbedrijven uitgeeft. En uh, daar gaan we een krant leggen met, uh, de overleid, over het, bij het overlijden van uh, de strippenkaart. En daarbij overhandigen we aan Translating System... ook nog eens een keertje de zorgpuntenlijst die we hebben... met de ja. gezamenlijke consumentenorganisaties... Uh, om uh, toch nog tot een betere chipkaart te komen. Nou, Zo gaan we met u vooruitblikken op, uh, op die overheid chipkaart Maar ook op, het, uh, op de actualiteiten. Want het Edmet-systeem schijnt weer uitgesteld te zijn. Wat dat precies inhoudt, dat horen we zo meteen van u. Uh, we gaan eens even luisteren naar muziek. Ja, van Sabrina Stark. Straks hoort u alles over het laatste nieuws. En natuurlijk het weerbericht met onze Stijn van Antwerpen. Maar eerst Sabrina Stark met Do For Love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 fade away and while that everlasting Marina Stark met Do for Love. Hier op Radio 1 bij Nu al wakker van Omroep WNL. En het is precies half zes en dus tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Bastiaan Achtergaal. In de Amsterdamse wijk De Baarsjes is vannacht een gewonde gevallen bij een brand. De brand ontstond toen de vlam in de pan sloeg. Hoewel het om een bescheiden keukenbrandje ging raakte er toch iemand gewond. Het slachtoffer is met ademhalingsproblemen afgevoerd naar het ziekenhuis. Een Amerikaanse politie heeft vier mannen gearresteerd... die terroristische aanslagen voorbereiden. Het gaat om vier heren op leeftijd. En zij waren van plan om met gif, bommen en vuurwapens dood en verderf te zaaien. Ze hadden plannen om rechters, medewerkers van de Belastingdienst... overheidsdienaren en willekeurige mensen om het leven te brengen. Het was de bedoeling van de 65-plussers... om met hun aanslagen de Amerikaanse grondwet te redden. En dan nog wat economisch nieuws. In Japan is het kwakkelen op de beurs. De Nikkei opent in mineur... En hij staat op dit moment op min 1,8%. Tot zover. Het minuutje. Dankjewel, Bastiaan Nachtegaal. Ja, vanuit het nieuws gaan we natuurlijk meteen door met het weerbericht. Dan doen we het met onze eigen Stijn van Antwerpen. Die zit ochtends vroeg al klaar met alle barometers en thermometers. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. Ja, wat voor wat, wat weer wordt het vandaag? Dat is de vraag die we willen stellen. Nou, er komt, er komt op dit moment uh, dichte mist voor. Het academie heeft daar ook een waarschuwing voor. Maar vandaag, dan verdwijnt die mist en dan komt de zon daarvoor in de plaats. En de temperatuur die stijgt dan uh, tot zo'n 14 graden in het waddengebied. Nou, dat is bijna normaal. Maar het wordt daarentegen 18 tot uh, misschien wel 19 graden. In het zuidoosten, nou, dan hebben we het natuurlijk over Limburg... maar gemiddeld over het land stijgt de temperatuur tot een graad of 16. Nou, de wind die is zuidoostelijk en is daarmee meest matig. Nou, vanavond en vannacht dan is het uh, wisselend bewolkt. In het westen kan dan wat regen gaan vallen... en de temperatuur daalt dan tot zo'n 11 graden. Stijn, je, je zegt dat het redelijk normaal is... maar het is behoorlijk warm. Ik zat gisteravond nog even op een terrasje, zelfs. Ja, inderdaad. Het, was, het, is, het is de afgelopen dagen al, uh, al behoorlijk zacht, inderdaad. Kijk, uh, vandaag een temperatuur. En morgen dan een temperatuur van maximaal 18 graden. Kijk, dan heb je het toch wel over een temperatuur. Uh, een norm van 5 graden. Dat wijkt dan af van het gemiddelde. En dat is echt behoorlijk zacht inderdaad. En ja. uh, ik heb zelf ook heel veel mensen gisteren op het terrasje zitten. Ja, ja het, is, het is gewoon onvoorstelbaar. Sinds jij onze weerman bent is het alleen maar mooi weer. Dus we blijven jou elke week weer keurig bellen. Dankjewel, Wenas, Weerman. Stijn van Antwerpen met het laatste weerbericht. Het wordt weer een zachte dag. Straks gaan we ontbijten met in onze rubriek en met wie? Dat horen we zo. Maar eerst vandaag een trieste dag voor alle fans van de strippenkaart. Vandaag is de laatste dag dat we het papiertje kunnen laten stempelen in de tram of in de bus. Ja, een tijd gebleken we de OV-chipkaart. Chris Vonk is van Reizigersvereniging Rover en zit bij ons in de studio. Um, meneer Vonk had het net met u al over wat, de af, wat, wat nou, met de strippenkaart, hoe dat allemaal precies ging. 30 jaar geleden bij de invoering. Heel erg te vergelijken met de OV-chipkaart. Behoorlijk wat problemen nog altijd he, met die ov -chipkaart. Ja, dat is ook zo. Uh, je hebt uh, A natuurlijk als je... Uh uh, met een gezin bent... Uh, en je bent bijvoorbeeld met z'n vijven... moet je vijf uh, chipkaarten aanschaffen... naar nou ben je al vijf keer 57 kwijt. En dan heb je nog helemaal niets. Dan moet je er ook nog saldo op laden. Dus uh, met een gezin ben je als investering... al vaak uh, tegen de 100 euro kwijt. Uh, ja, dat is eigenlijk belachelijk natuurlijk. Daar moet je een ander systeem voor zien te vinden. Want je moet ook een soort minimum erop zetten, Je moet toch? ook een uh, nou een minimum vijf uh, euro... Uh, moeten erop... Uh, maar ja, dat moet je steeds bijladen. En uh, wat ik zelf ook heb... is auto automatisch opladen. Dan hoef je nergens meer naar te kijken. Maar de investering die je moet doen, daar gaat, is het met name heel erg vervelend. Nou, nu had ik laatst een gekke situatie dat ik uh, op Amsterdam Centraal was en ik wilde naar binnen, maar ik had maar 8 euro op mijn chipkaart, dus ik mocht niet naar binnen. Ik moest er eerst 10 euro bijzetten. Hoe, wat is dat Als je dan? met de spoorwegen gaat, is het, uh, heb je een voordeelurenkaart waarschijnlijk, als je de 10 euro moet opzetten. en uh, ja, Dan moet je er altijd een minimum saldo op hebben staan. Uh, voor stads- en streekvervoer is dat 4 euro. En voor uh, NS is dat voor mensen met een kortingskaart 10 euro. En voor mensen die vol tarief reizen. Moeten minstens 20 euro opstaan. Voor de boete eigenlijk om eraf te halen. Dat is, ja, om, nee, dat is om te kunnen reizen. Want hij boekt als je een reis begint. Of 10 of 20 euro af. En als je daarna gereisd hebt. rekent je het uit wat je werkelijk verbruikt hebt. En dan wordt het restant weer teruggezet. Maar vandaar dat er altijd een minimum op moet staan. Dat maar... is eigenlijk heel erg vervelend natuurlijk. Maar zo'n kaart van 57. Dat, dat, die gaat jaren mee. Wat maakt het uit? ja dat hij, gaat 5 jaar, hij gaat vijf jaar. Mee. Maar vroeger, met de strippenkaart, hoefde hij nergens te investeren. Ja, je kocht die kaarten, die gebruikte je natuurlijk. Ja. Die moest je ook blijven kopen natuurlijk. Die moest je ook blijven kopen, maar nu betaal je... Dat moet je nu ook. Je moet ook saldo kopen natuurlijk. Maar daarbovenop moet je nog eens een keertje 57 betalen. Maar dat en voor mensen die zo nu en dan met het openbaar vervoer reizen... is dat nogal een behoorlijke prijs. Dus eigenlijk kan je gewoon beter met de auto. Nou, dat ook weer niet. De auto is ook duur hoor. Want uh, daar rekenen mensen altijd wel een kilometertarief. maar je hebt je verzekering, je wegenbelasting en alles erbij. Dat rekenen mensen nooit mee. Dus daar zit wel een uh, moet je altijd wel even goed vergelijken, natuurlijk. Okay. En, en woord, want dat, dat, dat horen we ook altijd, hè? Rover, OV. En dan is het derde woord wat vaak in die rij hoort, acties. Komen er ook weer acties eh, rondom die OV chipkaart? Uh, nou, rond de OV-chipkaart niet. Uh, we zijn uh, wat dat betreft uh, met de gezamenlijke consumentenorganisaties... Uh, in overleg met uh, de diverse overheden en met de centrale overheid... om ervoor te zorgen. En we hebben al heel wat weggewerkt... Om Zorgen dat al die problemen die zich daarmee voordoen, zo heel langzaam uh, opgelost gaan worden. En in de toekomst, dan praat ik wel over de toekomst, ga je die over je chipkaart voor veel meer dingen kunnen gebruiken. Natuurlijk, uh, in Amersfoort wordt een proef genomen momenteel. Uh, dat je er ook uh, mee kan betalen in de broodwinkel, bij Smullers, uh, bij de kiosk. Uh, dat je er naar het toilet kan. Heb je daar een pinpas voor? Ja, nou, daar heb je een pinpas voor, maar ook als je op het station bent is het wel heel erg makkelijk om dat ook met je chipkaart te kunnen doen natuurlijk. En is dat dan wel veilig? Want hij is makkelijk te kraken tot nu toe altijd, die overheid chipkaart Ja, dat is in de praktijk wel meegevallen. We hebben natuurlijk de studenten in Nijmegen gehad. Die wisten hoe je hem moest kraken. En nou, daar doen zich vrij weinig problemen mee voor. En ze hebben daar ondertussen ook alweer de oplossing voor gevonden. Want heb je een OV-chipkaart en je hebt hem gekraakt... en je gaat er zelf saldo op zetten... dan kan het systeem zien dat je dat zelf hebt gedaan... en niet dat dat via de officiële weg, via tele is gegaan. Ja. En meteen, zodra je dat merkt, blokkeert hij hem automatisch meteen. Dus heb, ben je ook je kaart kwijt. Hè? Want ik kan hem niet meer gebruiken. Moet je weer een nieuwe kaart kopen voor 7, 5, weer. Daar zal de opladen. Maar volgende dag, de eerste de keer dat je hem gebruikt... gooit hij hem er meteen alweer uit. Ja, en um, wat nog een ander probleem is ook. Want dat had ik laatst. Ik ben een automobilist overigens. Dus ik ging een keer met, die, uh, met mijn OV-chipkaart op stap. Ik moest naar Duiven, kom ik op Arnhem aan. Ik naar een andere, in een andere trein gestapt, blijkt er niet van de NS te zijn. Had ik opeens een probleem. Was er ontzettend veel geld van mijn uh, pasje afgeschreven? Ja, dan uh, betaal je het, het maximum bedrag van die 20 euro. Uh, betaal je sowieso natuurlijk. Uh, nou, dat is een probleem. Uh, dat is gelukkig ook uh, door, uh, door de Rijksoverheid uh, onderkend. Uh, de toenmalige minister Eurlings, op de dag dat hij wegging. heeft hij nog de commissie uh, Meidam ingesteld. Zou eigenlijk eerst de commissie Leers worden. Maar ja, toen werd Leers minister. Dus uh, toen werd het de commissie Meidam. Dat is een oud gedeputeerde van uh, Noord-Holland. Ja. En uh, die heeft. Uh, inderdaad een rapport gemaakt en daarin staat ook dat je binnen, op te beginnen binnen het spoorvervoer één keer moet inchecken, één keer moet uitchecken en dan moet het systeem zelf maar uitrekenen wie welke ondernemingen daar deel van het bedrag krijgt, zodat je daar als reiziger geen enkel probleem mee hebt. Nou, dat zal in ieder geval wel doorgevoerd gaan worden. Nou, straks praten we nog met je verder over de strippenkaart. Chris Vonk van reizigersvereniging Rover, want vandaag is de laatste kaart dat je deze strippenkaart kunt gebruiken. Ons land ontwaakt op dit moment, want het is pas negen over half zes. En Nederland stapt zo lekker onder de douche, gaat dan ontbijten. En wekelijks ontbijten wij mee met iemand die een bijzondere dag voor de boeg heeft. Vanochtend schoof onze verslaggever aan bij Sinterklaaskenner Wim Teunissen. Vandaag opent in Zaandam de tentoonstelling Oh, kom maar eens kijken. Haar deuren en bestaat grotendeels uit zijn privécollectie. Een bijzondere dag dus en Pieter van der Kruk ontbijt met hem. Een echte uh, Sinterklaas-ontbijt zo op deze vroege ochtend. Ontbijt u vaker zo? Nee, nooit. Alleen tijdens de Sinterklaas-periode. <laughs> Pepernoten en hele zoete kikkers van chocola, hè? Nee, dat zou niet uh, gezond zijn. Maar tijdens de Sinterklaas-periode is het wel heerlijk. En u bent een echte Sinterklaas-kenner en u verzamelt ook veel dingen over hem. Uh, vindt u het nog steeds lekker, al die zoetigheid? Ja, ik ben er dol op. En met name die kikkers hier. <laughs> Ik hmm. ben gaan verzamelen omdat ik iets wilde verzamelen... wat niet een heel jaar duurde. Ik had een paar boekjes uit de jaren 50. want die Sinterklaas liedjes. Die, uh, die had je toen bij de Blokker en de V&D en bij de Intertoys allemaal liggen. En dan, uh, nou ja, dan dacht ik, nou, als ik die nou ga verzamelen... dan kan ik uh, eind december leg ik ze in een doos... en dan ga ik in oktober volgend jaar weer verder. Weet je? Dan was ik er niet zo druk mee. Maar ja, dan gaat dat uh, toch uit, uh, uit, uitgroeien tot nou, veel boeken, nog meer boeken... Nou, dan zie je ook andere dingen. Boeken uit 1800. En dan ga je je verdiepen in de cultuur. En dan zie je dat er een Jan Schenkman bestaat. Die dan in de tentoonstelling hier ook aanwezig is. En dan, ja, dan ben je helemaal plat. Je kunt niet meer anders. En ik kan me voorstellen dat je, dat je hier met je kinderen naartoe gaat. Uh, is het niet zo dat de kinderen meteen van hun geloof af zijn als ze hier geweest zijn? Nee, nee, nee. Dat, uh, het, het is een, een feest voor hun hier. We hebben een leuke speelhoek. Uh, waar heel veel LP's hangen om met plaatjes van Sinterklaas. Er is een tv met het Sinterklaasverhaal erop. Er is geluid, er is muziek, er is winkel, er is een chocolademelk. Uh, de, ze kunnen kijken hoe chocoladeletters gemaakt worden. Ze kunnen zien hoe hol figuren, hè, je kent ze wel, uh, waarom zijn ze hol... Nou, waarom zitten er streepjes op een chocoladeletter? Nou, dat leren ze allemaal. En ze kunnen het ook nog proeven ook, als ze willen. Dus, uh, nee hoor, het is juist een feest voor de kinderen. Het is vandaag uh, 2 november. De tentoonstelling gaat vandaag open. Maar Sinterklaas is nog niet eens in het land. Is dat allemaal niet een beetje vroeg? Nee, want hij komt volgende week aan. Hij komt weekend al aan, de twaalfde. In Dordrecht komt hij aan. En uh, wij laten juist hem iets eerder zien. Want anders is de tijd te krap. Volgens mij kunt u niet wachten tot hij aankomt. <laughs> nee. Nee, want ik werk ook nog in de speelgoed. Dus, uh, dus wat dat betreft mag hij van mij snel komen. Het is ook nog big business. Het is, ja, eigenlijk wel, ja. U hey, hoorde Pieter van der Kruk die aan het ontbijt is met uh, Sinterklaas kennen Wim Teunissen. En straks gaan we weer terug, want dan gaan ze ongetwijfeld weer verder aan de tijd denk ik. Of iets, iets anders wat met Sinterklaas te maken heeft. Pepernoten. Misschien pepernoten, dat hadden ze net inderdaad ook al. Het is uh, woensdag vandaag, 2 november... En het is weer een dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met een nieuwe revue. In het blad een verhaal over de miljoenen van The Voice of Holland. En dan hebben ze het niet eens over de kijkers... maar over de opbrengsten die minstens honderden miljoenen euro's zouden zijn. De kosten van het eerste seizoen lagen op 6,2 miljoen euro. Dankzij alle sponsorcontracten wordt dat bedrag makkelijk binnengesleept. Inmiddels is het concept aan meer dan 30 landen verkocht... en nog eens 15 anderen onderhandelen op dit moment met John de Mol's Talpa. Hallo, dit is Gordon en ik luister elke avond. Is het elke avond trouwens? Oh. Ja, kijk, daar hoorden we Gordon en die was ontzettend eerlijk dat hij elke avond luisterde. Maar dat kan helemaal niet, want het zijn maar eens per week. En nu zegt hij tegen een nieuwe revue... Ik ken niemand die zo eerlijk is als ik zelf ben. Ja, hij praat overigens wel openhartig eh, met, met nieuwe revue. Hij vertelt over zijn ambities voor het Songfestival met L.A. The Voices... die deze week met een tweede album uitkomen. En ook over zijn eigen liefdesleven. Gordon zegt, met mij valt niet samen te leven. Je moet van goede huizen komen om me bij te houden. Ik ben onberekenbaar en ik ben onbetrouwbaar... als ik niet hetzelfde voel voor iemand als hij voor mij voelt. En dan HP de tijd. Ze schrijven een pessimistisch verhaal... over een hele generatie kleine zelfstandigen. In onze verjongende economie zijn ze uitgerangeerd. Op de koffer staat een dikke kale man getekend... die op weg is naar de voedselbank. Hij moet de ZZP'er van boven de 45 voorstellen... die het allemaal niet meer bij kan benen. Verder een portret over Joost Zwagerman. Ooit was hij auteur. Inmiddels hebben we al tien jaar geen nieuwe roman van zijn hand meer mogen lezen. Wel geeft hij commentaar op alles en iedereen... HP noemt hem een handelaar in geleende ideeën. Ook in HP De Tijd een verhaal over Sandra Remer. Jos Brinks kroephoekje zet na een carrière van 50 jaar een punt achter het zingen. Het is tijd voor spiritualiteit. Zo vraagt Remer zich af hoe graancirkels ontstaan. Ze zegt, hoe werkt dat? Je mag me lek schieten. En tot zover de tijdschriften. Ja, net hoorden we onze verslaggever Pieter van der Kruk al in gesprek... met Sinterklaaskenner Wim Teunissen, want die opent vandaag het Sinterklaasmuseum. We gaan we even terug, want Sinterklaas is een feest met een aantal rare tradities... en Pieter is benieuwd waar die vandaan komen. Uh, waarom uh, zet ik eigenlijk mijn schoen? Ja, dat is een hele oude traditie. Uh, uit uh, nou ja, zeg maar het begin van de heilige Nicolaas, uh, er waren drie dochters... En een, en een vader. En die vader had het financieel heel moeilijk. En in die tijd, als de dochters geen geld hadden... dan zouden ze eigenlijk in de prostitutie terecht kunnen komen. Nicolaas, die zag dat. En die had drie goudklompen, voor elke dochter één. En die strooiden het naar binnen door het raam... zodat zij dus niet in de prostitutie terecht konden komen. En die kwam in de schoen terecht. Dus uiteindelijk is het verhaal... de schoen zetten komt uit die traditie voort... En ze waren nog lang in gelukkig, want ze zijn alle drie getrouwd. <laughs> en hoe komt Sinterklaas uit zijn uh, Zwarte Piet? Ja, die is nog niet zo oud. Zwarte Piet komt uit 1850 en dat is bedacht door Jans Genkman. En uh, Jans Genkman was hoofdonderwijzer in Amsterdam in de Jordaan. En die heeft een boekje geschreven over Sint-Nicolaas. En die kwam uit Spanje en hij kwam uit de stoomboot, heeft hij bedacht. Maar ja... Ik denk dat hij toen ook dacht, hij kan dat nooit allemaal alleen. Dus ik zal hem maar een knecht geven. En in die tijd was het wel zo dat gegoede families, rijke families... hadden een page als een soort moor in dienst. Uh, als een soort, ja, toch een soort van, uh, nou ja, ik ben rijk. Ik laat even zien dat ik dat heb. Nou, dat heeft Jan Schenkman bedacht. Dus hij gaf eigenlijk Nicolaas, Sint-Nicolaas, was een heer. Dat was een statige man. Die kreeg dus ook een page van een, meer, een knecht in die tijd. Maar nu heeft hij er heel veel... Nu heeft het heel veel. Ja, dat is weer een ander verhaal. Uh, begin 1900 waren er wel eens, uh, dat hebben ze dus in boeken kunnen achterhalen, al één of meer pieten. Maar de echte doorbraak was eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog, einde Tweede Wereldoorlog. De Canadezen waren in Amsterdam. Sint-Nicolaas' uh, intocht was eigenlijk in de oorlog niet, uh, niet gebeurd. Dus wat dachten ze eind 1945, toen men bevrijd was, we gaan Sinterklaas weer ophalen in Amsterdam. Maar die Canadezen, die dachten van... nou, weet je wel, dan worden wij Zwarte Piet. Allemaal in die jeeps. Ze hadden nog wat van die parachutestof. En daar hebben ze allemaal pakken van gemaakt. Het waren in één heel veel Zwarte Pieten. Omdat ze dat ook wel leuk vonden. En die wisten ook niet van... ja, er is eigenlijk maar één Zwarte Piet. Nou ja, eigenlijk zo is dat eigenlijk een beetje doorgegaan. Nu kennen we de honderden als Sinterklaas aankomt, toch? Ja, ja. Ja, en bij ons staan de pepernoten gewoon keurig netjes op tafel. Ja. Maar Zwarte pieten gooien daarmee. Waarom doen ze dat eigenlijk? Ja, dat is het strooien... Um, ja, dat heeft weer met die goudklompjes te maken, het strooien van. Ja. Uh, maar dat had ook mee te maken dat in de middeleeuwen... werd dat dus niet met pepernoten gestrooid... maar er werd er met vruchtenappels en sinaasappels en dat soort dingen gegooid. En dat was in die tijd natuurlijk ook al heel bijzonder. Dus dat is het eigenlijk het begin van het strooien geweest. Hmm. Pieter, hang je nog? Pieter? Nee, dat zit er niet in, want ik, was, ik vond het nogal onbeschoft dat hij zei... dat gooien, dat kan natuurlijk niet, hè? Pieter strooien, Pieter gooien helemaal niet. En de Pieters zijn op dit moment hard bezig, want ze komen straks weer naar ons land toe. Ja, 12 november, hè? 12 november is de dag dit jaar, ja. Weer nou verslaggever Pieter van der Kruk, die ontbeet met Wim Teunissen. De tentoonstelling O, kom maar eens kijken, is tot 9 december te zien... in de oude chocoladefabriek in Zandam. Het is vandaag zeven jaar geleden dat Theo van Gogh werd vermoord. Daar hebben we het straks over. Want het is vandaag ook een trieste dag voor alle fans van de strippenkaart. Vandaag is de laatste dag dat we het papiertje kunnen laten stempelen... in de tram of in de bus. Ja, en inmiddels hebben we natuurlijk de OV-chipkaart. Daar hebben we het dit uur over met Chris Vonk van reizigersvereniging Rover. Die het liefst had gezien, vertelde hij ons eerder dit uur... dat de strippenkaart naast de OV-chipkaart zou blijven bestaan... voor het gemak van de, van de reiziger. Um, even... Een ander onderwerp, even niet over die strippenkaart, even naar de actualiteit toe. Spits die opent vandaag met een verhaal over Edmet. Dat is een systeem dat elke tien minuten een trein zou rijden op het traject Eindhoven-Amsterdam. 2012 was aangekondigd, maar nu zegt de NS dat dat 2020 gaat worden. Acht jaar later. Wat vindt u daarvan? Ja, het zou maximaal 2020 worden. Laten we altijd nog hopen dat het wel wat eerder is. Maar ja, er zijn al twee jaar proeven genomen op het traject. Amsterdam-Eindhoven uh, uh, met een 10-minuten-dienst... Uh, met uh, zowel de Intercities als met uh, sprinters. Die sprinters reden dan alleen tussen Utrecht en Gelderbalse om de tien minuten. Uh, op zich is die proef uh, wel goed verlopen. En ja, je vraagt je dan ook af waarom het nog uh, zo lang moet duren... eerst dat uh, gaan invoeren. Zeker omdat er door het ministerie uh, 4,5 uh, miljard... ...euro voor beschikbaar gesteld is om dat in de hele randstad in te voeren. Dus wat ons betreft zo snel mogelijk. En ja de technische systemen zijn daar al grotendeels op voorbereid. Dus waarom dat allemaal weer zo lang... Het komt ook weer omdat het natuurlijk allemaal over diverse schijven loopt. NS Pro Rail, uh, ja. de, de overheid die zich ermee moet bemoeien. En dat maakt het allemaal weer allemaal maar, vertragend. Maar vergroot dit nou het reizigersgemak? Want ik denk dat het is toch ontzettend fijn dat je gewoon weet... dat op, op een bepaald tijdstip de trein gaat. zelfs komt hij om de tien minuten, niet meer op een vast tijdstip. Nou, dat is net zo goed. Als je in de grote stad met de tram en de bus gaat... dan sta je ook niet de hele tijd op de dienstregeling te kijken natuurlijk. En met een tien minuten dienst... Uh, nou, dan loop je gewoon naar het station toe... en dan je, hoef je niet uh, te denken van... god, hij gaat om zo laat. Nee, dan is het heel erg makkelijk als je er zo in kan stappen... en mis je er eentje, nou, dan gaat er tien minuten later toch weer heen. Dus wat dat betreft is het wel een stuk makkelijker. Hm. Nu staat de witte voor de boeg. We hoorden net onze weerman die vertelde dat het uh, 18 graden vandaag wel plaatselijk kan worden. Dus voorlopig ziet het er goed uit. Maar in ieder geval de sporen komen er weer aan. De winter komt er aan. Maakt u zich zorgen voor deze winter? Ja, Wat minder zorgen, maar die zorgen blijven nog wel steeds. want het verleden jaar hebben ze een uh, proef gehouden op uh, net in oktober ergens. En toen liepen we er allemaal op rolletjes. En toen zeiden ze van, nou, nou van de winter gaat het echt goed. We zijn er nu helemaal op voorbereid. Nou, we hebben de gevolgen kunnen zien. Uh, de eerste sneeuw viel en het was meteen weer mis. Dus we houden altijd nog wat sceptisch. Uh, het is wel zo dat ze ondertussen uh, allemaal extra treincellen achter de hand houden... om te kunnen inv uh, invallen als er uh, wat aan de hand is. Dus zo langzamerhand wordt er beter op voorbereid. En het belangrijkste is daarbij de communicatie naar de reiziger toe. U zegt het al, de, de eerste sneeuw viel vorig jaar en gelijk was alles ontregeld. In een land als Zwitserland nou, sneeuwde toch regelmatig en ja, daar hebben ja. ze nooit problemen. Nee, Wat doen zij beter? Dat, uh, omdat die altijd voorbereid zijn. Die hebben ook elk jaar sneeuw liggen, dus die zijn er altijd op voorbereid. Hier in Nederland was dat vroeger ook. Uh, en zeker toen nog in de handen van en alleen ns was en niet ook ProRail er nog tussen zat. Maar we hebben natuurlijk een aantal behoorlijk jaren met kwakkelwinters gehad. En dan is het altijd van, nou hier... Hier hebben we toch nooit een echte winter meer, laten we maar niet zo erg meer gaan inzetten op dat het zou kunnen gebeuren. Het beleid is een moet... beetje afgezwakt eigenlijk de het laatste jaren. Het beleid is afgezwakt en de laatste twee jaar zijn ze wat dat betreft weer met de neus ervoor gezet van ja, nou hebben we het niet goed gedaan. U had het over dat het ProRail er nu bij komt? Dat het... Eigenlijk in uw woorden een beetje een nadeel horen? Dat is, dat is een nadeel. Uh, inderdaad, uh, vroeger toen de NS het nog zelf in handen had, waren de reizigers hun klanten natuurlijk. En daar wilden ze goed mogelijk voor doen. Dus bleven ze bijvoorbeeld s'nachts met treinen doorrijden. om te zorgen dat er geen ijs op de bovenleiding kwam. en dat de wissels bruikbaar bleven. Toen, dat al, toen de infrastructuur is overgegaan naar ProRail toe. ja, die hadden geen eigen treinstellen. Dus die konden ook niet s'nachts gaan rijden. En dat heeft ook een groot deel van het probleem veroorzaakt. Nou, laten we nog één laatste actualiteit met u doornemen. Er komen weer uh, acties aan. Die zijn al aangekondigd in de grote steden. Opa openbaar vervoer gaat staken. Um, wat vindt u daarvan? Want de reiziger is daar weer natuurlijk de dupe van. De reiziger is daar de dupe van. We zijn het met de bonden wel eens dat de bezuinigingen eruit moeten... in die drie grote steden natuurlijk. Wat dat betreft zitten we helemaal op één lijn. Uh, zij zijn ook tegen het aanbesteden. Daar zijn wij wat minder tegen. Wij zeggen van: uh, aanbesteden kan voor de reiziger ook een voordeel opleveren. Omdat je met minder geld meer kan doen aan het openbaar vervoer. Dus dat liggen we eventjes een beetje uit elkaar. Ja, en dan vinden we zo'n hele dag zaken waardoor de reiziger geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. En wel een te vergaand middel. Uh, gebruik dan een middel waarbij je zegt: Nou, we gaan een dagje gratis reizen. dan laat iedereen maar instappen. Ja. Je was vandaag ook bij ons in de studio vanwege de laatste dag van de strippenkaart. Wat ga je doen vandaag? Uh, ik ga vandaag uh, gewoon weer naar huis toe en ik moet vanavond vergaderen met erover besturen in Amersfoort. Uh, en daar gebruik ik mijn chipkaart bij, want ik, ik gebruik dus de strippenkaart al een tijdje niet meer. En zoals ik al gezegd heb, morgenochtend gaan we de strippenkaart officieel uh, te graven dragen. En uh, leggen we bij uh, TLS in Amersfoort om 11 uur een Krans neer. Nou, dankjewel voor je komst naar de studio, Chris Vonk, rover, woordvoerder. En uh, de laatste dag van de strippenkaart is aangebroken vandaag. Ja, dus stempelen maar vandaag. Het is inmiddels zeven minuten voor zes. Dat betekent dat we zo langzamerhand richting het einde van onze zendtijd toe gaan. Maar we gaan nog wel even iemand herdenken. want Het is vandaag precies zeven jaar geleden dat Nederland werd opgeschrikt door de dood van Theo van Gogh, die door Mohammed B. werd vermoord. Met zijn dood verloor Nederland een van haar scherpste kolonisten... Om Theo te herdenken is er vanavond in de Bali de Avond van de Polemiek georganiseerd. Goede vriend van Theo en directeur van de Bali, Jurie Albrecht, vertelt ons wat we vanavond kunnen verwachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat u vertelt over de Avond van de Polemiek, kunt u vertellen wat een polemiek is? Ja, een polemiek is, een, is een, een, een, twist, een twistgesprek op papier, zou je kunnen zeggen. Hè? Het uiteenzetten van, uh, van tegengestelde meningen. Um, en soms ook wel het, de, een persoonlijke aanval op, uh, hè, op ideeën uh, van iemand of, uh, of op iemand persoonlijk. Een soort battle eigenlijk. Ja, zou, ja, zou, zou, zou je kunnen zeggen. Ja. En, en wat houdt de avond van de polemiek in? Wat gaan jullie doen? Nou, we hebben met een jury hebben we elf polemisten uh, geselecteerd voor een uh, longlist. En uiteindelijk uh, uh, iedereen heeft een uh, column geschreven. En die columns die komen in parool en uh, later. Maar we worden vanavond voorgedragen door door de polemisten zelf, hè, door uh, mensen als Bert of Grafik Boazza of Martin Bosma of, hè, En die uh, hebben er eentje geschreven, speciaal voor ons. En die gaan ze uh, voordragen. En daar gaan we als jury uh, uh, één uitkiezen die het scalpel krijgt. En dat is een, een bronzen beeldje. En een scalpel is een is eigenlijk het mes waarmee een chirurg opereert. Ja, dat doen, doen zij eigenlijk in hun column? Dat, dat, precies. Dat, dat is natuurlijk het idee, dat je dus een vlijmscherp pen hebt... waarmee je um, uh, het vlees opensnijdt, zullen we maar zeggen. Wat, in ieder geval... wat zijn de kanshebbers van de avond? Nou, er zijn, er zijn elf goede columns, in, of goede, goede polemieken ingeleverd. Um, um, maar ja, goede kanshebber is, uh, is uh, misschien... Uh, um, Bert Russe, maar uh, Havid Bouazza is ook een goede kanshebber schrijver. Hè. Uh, Kees dan een, uh, een, een uh, columnist van Parool. Ja, daar zijn daar zijn wel veel. Want uh, wat, veel wat is de belangrijkste eigenschap die iemand moet hebben? Ja, uh, iemand moet uh, scherp zijn. Uh, een mooie stijl hebben toch ook. Het gaat er niet alleen maar om, uh, om, uh, om uithalen, maar je moet er ook mooi opschrijven natuurlijk. Hè. En dat, moet, dat vonden we als jullie toch ook wel erg belangrijk. Het moet natuurlijk wel, je moet wel iets wel een heilig huisje omver halen of zo. Je moet wel een beetje he, iets, iets neerhalen wat uh, waar mensen uh, van, van schrikken, ofzo, als je het neerhaalt. En het neerhalen van heilige huisjes, dan balanceer je vaak een beetje op de rand op de rand van de vrijheid van meningsuiting ook. Hoe is het nou eigenlijk gesteld nu, zeven jaar na de dood van Theo van Gogh met die vrijheid van meningsuiting in Nederland, wat jou betreft? Tja, um, um, sommige dingen zijn beter, vind ik. Zoals? Um, nou bijvoorbeeld ik kan me goed herinneren dat ik als politiek redacteur op de, he, zat te luisteren aan de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer of mm -hmm. naar Kamerleden. En dat was, nou dat was jaren geleden toch wel zo dermaat saai en ambtelijk taalgebruik en onduidelijk. Dat vind ik eigenlijk verbeterd. Parlementariërs zijn zich veel beter bewust van, van hoe ze moeten spreken en zo. Maar ja, er, er, er worden dingen beter en slechter. Het zeg maar. is minder politiek correct op het moment. Je mocht zo'n tien, vijftien jaar geleden... Zeker, ja, ook in ook, ook, die tijd van de dood van Theo. Uh, mocht je bepaalde dingen gewoon niet zeggen of niet eens denken, hè, natuurlijk. En dat is wel over. Maar aan de andere kant heb je nu dan ook toch weer um, zo'n uh, OM... en mensen, hè, de minister van Justitie als Sir Ballin of zo... die denken dat je iedereen maar, maar kan afluisteren en dat je... Um, Grigori Grigorius Nekschot, die um, cartoonist, gewoon kan oppakken... op die dingen uh, tekent die niet, uh, die niet zouden kunnen of zo. Dus het, het, het, sommige, worden sommige dingen worden beter en andere dingen worden slechter, zou ik ja. Van Gogh die zorgt er vaak voor ophef met zijn uh, scherpe columns of uh, polemieken. Ja. Um, hoe belangrijk is hij uh, geweest voor die vrijheid van uiting in Nederland? Ja, ja, ja. Ik, ik denk dat... Er was natuurlijk ook wel schrik voor heel wat mensen um, toen hij vermoord werd. Ik denk dat, uh, ik denk dat sommige mensen zich zeker nadat na hij vermoord is, wel afgevraagd zullen hebben of ze überhaupt nog kritiek durven te leveren op de islam. Hè. Ja. Dus um, um, is, hij, is hij belangrijk geweest daarvoor? Ik denk wel dat hij, dat hij, dat hij heeft laten zien hoe, <coughs> hoe, um, hoe belangrijk die vrijheid van meningsuiting was. Aan de andere kant was het gekke natuurlijk dat sommige mensen echt ook meteen nadat hij vermoord werd ook durfde op te schrijven of zo, bijvoorbeeld Remco Kampert in een, in een column van... ja, nee, ja, dat is natuurlijk heel erg, maar hij heeft het wel een beetje over zichzelf afgeroepen of zo, weet je wel. Dus um, uh, wat natuurlijk een bizarre relatie is, alsof, alsof als je scherpe columns schrijft, je ook vermoord mag worden, weet je wel. Ja, um, ik, weet, ja, ik, ja ik, vind hem, ik vind hem altijd een lichtend voorbeeld voor, hè, voor, voor uh, vrijheid van meningsuiting, van wees dapper en schrijf gewoon op wat je vindt ervan. van... Maar er zijn ook anderen die zeggen natuurlijk dat hij ook wel bijgedragen heeft aan een beetje aan scheldcultuur in Nederland. Hè? U was ook een goede vriend van, van Theo van Gogh. Wat mist ja. u nu het meest aan hem? Ja, god, die inspiratie. Die, hij was zeer inspirerend. Hij had een enorme energie. Had hij. En uh, het, het, het, het, de dagelijkse telefonades, dus het bellen met hem en uh, lachen over de krant en over de actualiteit. En, en hij, was, hij, was, ja, hij was op een bepaalde manier ook erg inspirerend. Hij, kon, uh, hij maakte films, hij maakte interviews. Hij, uh, uh, en dat, dat hele geëngageerde van een ja, van kunstenaar, zeg maar. Het lijkt wel of we er nou, zo eentje als van Gogh hebben we er niet meer. In geval. Nee. Vanavond is dus ook ter inspiratie van Theo van Gogh in de Bali. De avond van de polemiek. Bedankt voor de toelichting. Juri Albrecht, directeur van de Bali. Ja, het is vandaag 2 november, het was precies 7 jaar geleden dat Theo van Gogh werd vermoord. En dat heel Nederland even stil stond van door de schok. Um, wij zijn er klaar mee. Wij, onze nacht zit erop. Eerst was het twee uur nog steeds wakker, toen daarna twee uur nu al wakker. En over een uur zijn we weer terug. WNO is het dan op Nederland 1 met Vandaag de Dag. En natuurlijk om half zeven hier op Radio 1. Joost Eertmans live vanuit Capelle aan de IJssel. Met weer een scherpzinnige stelling. Houdt u Ed Eertmans of Ed Avondspits in de gaten op Twitter voor de stelling. Straks het Radio 1 Journaal met Lara Rens en Marcel Oosten. En wij zijn volgende week dinsdagnacht weer terug op Radio 1.